Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files doorwegwerkzaamheden op de A2. Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Abkoude is de vertraging 20 minuten. A4 Draag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Badhoevedorp. een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Raasdorp en Aalsmeer 7 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Insane, cause I hear you singing to the tune I'm playing now that it's said.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 Sinds kort heeft hij er een wagen bij ook. Hij kleintje. rijdt achter de kinderwagen <laughs> ook. Een kleintje heeft hij, ja, ja. Ja, Sinds een maand of twee. Ja, en hier in Zandvoort, ik vroeg hem waar hij... Of hij vertelde eigenlijk, ja, ik zit lekker dicht bij het circuit. Ik zit op de...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 Ja, nou spannend. Ja, ja. Zijn er nog dingen die, uh, die je zelf kwijt wil? Um, dus... Persoonlijke beleving. Persoonlijke beleving, <laughs> ja. ja, zoiets. Ja. Hou je van Formule 1? Nou, ik kwam hier eigenlijk al um, als puber. Um, omdat mijn, mijn beste vriendinnetje, haar vader, werkt hier in de pit. Oké. Okay. Dus wij zaten hier regelmatig en ik woonde al, langer, al heel lang in Den Haag.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 One who can truly say that he has found zijn we altijd wel blij dat, dat er dan nog mensen zijn die uh, nog muziek uh, bij zich hebben. Uh, Glenn Campbell was dat met Southern Nights. Even, want uh, Gerry jij uh, bent uh, toegevoegd uh, uh, je bent er ook uh, bijgekomen om het maar zo te zeggen. Even netjes zeggen, bijgekomen. bijgekomen ja. uh, ook als een van de verslaggevers in het veld. Uh, ja, want Je bent gisteren daaraan begonnen aan het avontuur. Ik ben daar gisteren aan begonnen. In, ja. in ieder geval voor, uh, voor deze uh, club.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 ja, er gebeurt nog wel wat met al die mensen die er uh, voor worden ingehuurd, alle alle beveiligers, alle uh, uh, mensen die verkeerregelen, alle, uh, nou, en en het, je ziet alleen maar blije gezichten.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 9 of de tien keer al ja, ja, geweest. Dus, dus ja, het fietsen dat gaat volgende maand weer. En dan is het denk ik weer de vijfde of de zesde uitgave. Dus dat schiet ook al aardig ja. op. Nou ja, dat, dat houdt dus in dat de laatste tien jaar er heel veel gebeurt. Ja, maar dit is natuurlijk het evenement waar bijna heel Nederland dan met zijn neus aan het venster ja, zitten het... drukken, want ja er rijdt een Formule 1-auto zeggen er even niet bij dat hij uit 2011 of uit 2012 ja. komt maar dat maakt niet aard. nou eigenlijk is het geluid mooier dan, dan de, het geluid van de nieuwe ja. uh, uh, uh, van de hedendaagse Formule 1-auto ja, dat zeggen de meeste zandvoorters ook van, ja, ja. Uh, die houden toch een beetje van dat oude ja. lawaai Yo, ik krijg, krijg uh, uh, sms'jes van mensen die zeggen van, oh wat een heerlijk geluid ik heb mijn deur weer opengezet ja. dat is toch wel ja, dat wordt volgend jaar uh, ja, er wordt in wat, iets wat mindere mate wat geluid gemaakt. Want de moderne Formule 1 auto's maken veel minder geluid ja. dan uh, de huidige. Maar als je de 20 hebt, maakt het toch wel een... Dat denk ja. ik uh, dat het wel. Ga je wel, wel, horen, wel... Ja, dat ga je wel horen. Ja. Dat, dat ga je best wel horen. Maar ik denk dat het uh, al met al een stuk minder is als wat we in 85, toen de ja, laatste zeker. Formule 1 race uh, ja. is gehouden, uh, is geweest. Dat dat anders klinkt. Ja. En de echt, de, de, de, de freaks, ja. Ja, die vinden dat jammer.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 Wat hebben we al maar een paar dagen van het jaar? 1. Ja, natuurlijk. Uh, maar we zijn gelukkig het hele jaar door een aantrekkelijke badplaats. Uh, en hier kunnen we natuurlijk wel weer een hoop spin-offs uh, uithalen. We hebben een week lang uh, feest tijdens de Grand Prix. Dat kunnen we misschien nog een klein beetje uitrekken door, uh, door nog wat andere dingen eromheen te doen. Hè? Maar...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 Zandvoort is nu echt een stuk beter aan het worden. Netter aan het worden. Het ziet er beter uit. Ziet er, uh, de, de, de, de, de bouw is, uh, weet je wel. Wat, wat er op het, uh, het Raad van Splein gebeurt. Ja, dat Prachtig. Ja. Uh, wat er uh, bij de... Hoe heet het? Tegenover de... de of achter de uh, Albert Heijn gebeurt. Dus ook allemaal mooie dingen. Die, die vroeger toch niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet aan de hand waren. Dus er is wel een algemeen... Begrip van we moeten de Zandvoort toch wel een klein beetje weer wat, wat, wat meer klassen kunnen geven. Ja, nou denk ik niet dat alle bouw die er wordt gepleegd per se is gekomen door het feit dat we de Formule 1 terug hebben. Nee, nee. Maar ja, er gebeurt een hoop en uh, we zijn al een paar jaar flink aan de weg gaan timmeren. Ja, en, en dit is dan wel echt een hele mooie, mooie kerst op de taart. Ja. Al, al, bijna, al zou ik bijna zeggen, dit is de taart zelf. <lacht> um, ja.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 Afgelopen vrijdag met mijn fietsje kranten achterop en die zie ik ineens in de Van Spijkstraat een paar van die vlaggen. Ja, daar elkaar. woon ik zelf. Ja, dus jij hebt je buren zo ver ja, gekregen? Nee, ja, die om had dat ik ik woon er inmiddels zeven jaar en toen ik daar kwam wonen had niemand zo'n vlag. Ja. En inmiddels hebben we er uh, steeds meer en nu zeker de laatste week nog een paar erbij. Maar wij hadden al een straat waar veel, een blok waar veel zwart-wit geblokkeerd vlag maar toch in. steekt had. het aan, hè? Dat ja, is, ja, het is Ja, enig. Het ja, is ook heel erg leuk. En wat ja. leuk is, het is natuurlijk ook de doorgaande weg. Dus ik, ja. ik zie allemaal mensen uit de trein komen, die foto's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 ik, weet niet wat ik heb inmiddels gebeurt. het gevoel dat we hier gaan opstijgen. Ja, in, in, in een of andere... Uh, ik weet niet wat er... Wat er uh, is. Het is denk ik gewoon de DJ buiten, maar... DJ buiten, die staat uh, volgens mij ook. Ja, die gaat daar er, komt hij ja, ja, eindelijk, eindelijk is, <laughs> is het... Ja, ik heb Mr. Blue's maar dan een hele andere visie. Ja, precies. Um,